5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. En met straks in het NOS Radio 1-journaal. 80 kilometer wegen, ze zijn te smal en daardoor niet veilig genoeg. En het elektronisch patiëntendossier. Ondanks de controverse, doen bijna 1 miljoen Nederlanders eraan mee. is het NOS-journaal krijgt. Kees Groot. Sinds de bekendmaking van het overlijden van Prins Frieso hebben tienduizenden mensen een bericht achtergelaten in condoliancenregisters. Vooral via koninklijkhuis.nl komen veel berichten binnen. Tot vier uur vanmiddag waren er zo'n 20.000 reacties. Op condoliancen.nl stond rond dat tijdstip iets meer dan 16.000 blijken van medeleven. Niet alleen op internet kunnen mensen een register tekenen... ook in veel gemeentehuizen kunnen ze een boodschap achterlaten. Zo hebben in Baren enkele tientallen mensen het register in het gemeentehuis getekend. Prins Frizo zat als kind in Baren op school. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn aanhangers van de afgezette president Morsi slaagsgeraakt met tegenstanders en de politie. De Morsi-aanhangers waren op weg naar het ministerie van Binnenlandse Zaken toen ze werden belaagd door mensen die de nieuwe interimregering steunen. De politie dreeft de groep uiteen met traangas. De aanhangers van Morsi eisen dat de ex-president terugkomt in zijn functie. Ze demonstreren dagelijks en hebben op twee pleinen in Cairo protestkampen ingericht. Het bestuur van de Japanse kustplaats Kessenuma heeft besloten een enorm visserschip te slopen... dat sinds de tsunami in 2011 midden in de woonwijk ligt. Het 60 meter lange schip werd zo'n 750 meter uit de haven geslingerd... en kwam tussen de woonhuizen terecht. Het is daar al die tijd blijven liggen. Sommige mensen wilden het meteen weg laten halen... omdat ze steeds aan de ramp werden herinnerd. Maar anderen vonden dat de boot een monument moest worden. Uit een enquête van het stadsbestuur is nu gebleken... dat 68 procent van de inwoners van het schip af wil. In Hongarije wordt de dood onderzocht van acht de vroeggeboren baby's. De baby's stierven begin deze maand in vijf dagen tijd in hetzelfde ziekenhuis. Uit dat onderzoek moet blijken of de sterfgevallen iets met elkaar te maken hebben. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een infectie... De directeur van het Hongaarse ziekenhuis is geschorst. Edwin de Rooy van Zuidewijn heeft een taakstraf van 100 uur gekregen... van de rechtbank in Amsterdam. Die vindt dat de ex-echtgenoot van prinses Margarita... schuldig is aan het opmaken van een valse factuur van ruim 100.000 euro. Volgens de rechtbank staat vast dat er nooit werkzaamheden tegenover hebben gestaan... En ook over de betaling is de rechter duidelijk, zegt de persrechter. De rechtbank heeft gezegd, nee, de factuur was afkomstig van uw eenmansbedrijf... waar u de enige was die, die daarin werkzaamheden verrichtte. Het geld is ook daadwerkelijk gestort op een rekening die u had geopend kort daarvoor. En de dag nadat het geld is gestort, is dat geld meteen weer doorgestort. En u was de enige gemachtigde op die rekening. Als de Roy die zelf niet bij de uitspraak aanwezig was... de werkstraf niet uitvoert, dan moet hij 50 dagen de cel in. Het vonnis valt lager uit dan de eis van het OM. Dat wilde dat de Roy van Zuiderwijn een werkstraf van 240 uur... en vier maanden voorwaardelijke celstraf zelfstraf zou krijgen. In het centrum van Woerden woedt brand... in een aantal bedrijfspanden op een industrieterrein. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. De brand ontstond na twee explosies in een scooterwinkel... Er is een groot aantal brandweerwagens opgeroepen... onder meer uit Leidse Rijn, Houten en Maarsen. Hans Biesheuvel stapt na twee jaar op als voorzitter van MKB Nederland... de Belangenvereniging voor het Midden- en Kleinbedrijf. Biesheuvel was pas op de helft van zijn termijn als voorzitter. Hij laat weten dat het na twee jaar tijd is voor iets anders. Per 1 september worden zijn taken waargenomen... door vicevoorzitter Michael van Stralen... die ook voorzitter is van de Koninklijke Metaalunie. In de tussentijd wordt er gezocht naar een opvolger. Het weer, de buien nemen steeds verder af en vanavond klaart het op. Morgen valt er in het noordoosten nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en schijnt regelmatig de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En de verkeersinformatie bij de A.W. bij Jolanda van de Velden. Er staan twee files, eentje op de A2 Luik richting Maastricht... tussen Grondsveld en Knoopend Europaplein 2 kilometer. En op de N2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Eindhoven Centrum en Veldhoven Zuid 4 kilometer. Ligt olie op de weg, dat wordt schoongemaakt. De rechte reishok is dicht. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Vijf over vijf, goedemiddag. Een hoop gedoe was het over het elektronisch patiëntendossier. Over privacy, over veiligheid. Het kwam er niet. En toch weer wel onder een andere naam. En vrijwillig. En hoe? Een miljoen Nederlanders hebben geen probleem met dat EPD. En als u dit hoort. <truimert> hebt u dan het gevoel dat het onveilig is? Een kleine hint, het was het geluid van de provinciale wegen in Nederland. We beginnen in de Roemeense rechtbank, waar het al heel snel heel stil werd. Het proces rond de geruchtmakende Rotterdamse kunstroof... werd uitgesteld tot 10 september. In Boekarest-correspondent Joost van Egmond Joost... dat proces dat was zo lang voorbereid. Waarom is het meteen verdaagd? Waren er nieuwe feiten of zo? Nee, nieuwe feiten. Feiten zijn hoe dan ook heel dun gezaaid in dit proces. Um, nee, het ging vooral om een uh, juridisch rookgordijn dat advocaten opwierpen. Er waren een aantal procedurele problemen en daar maakten ze echt een hele, een hele toer van. En de rechter vond ook dat daar wel een, in ieder geval een punt is dat die vragen moesten beantwoord worden. En dan ging het voornamelijk om de Nederlandse kant van het verhaal. Er waren heel veel vragen over wie nu precies de partijen waren die schade hadden gelegen, geleden over wat um, de positie was van de kunsthal, dat soort dingen. En dat, dat werd eigenlijk niet goed duidelijk. En dat is een van de redenen dat uh, het proces nu verdaagd is. Daarnaast is het ook zo dat dit in Roemenië redelijk gangbaar is. Um, je houdt een eerste zitting en dan daarna ga je nog eens even rustig kijken wat de openstaande vragen zijn. Ja, wat zijn dan de beschuldigingen die dan vandaag op tafel kwamen? Nou, bijvoorbeeld, wie is de klager? Um, de eigenaar, de Triton Foundation, um, is een civiele partij in, uh, in deze zaak. Maar wat is de rol van de kunsthal? Die waren niet eens aanwezig. En dat stoorde de advocaten heel erg. Um, daarnaast vroegen ze zich ook af wie nou precies de verzekeraar was. Of de verzekeraar had uitgekeerd. En of dus de verzekeraar degene is die geld eist. Of dat het toch een triton is. Of misschien toch de kunstal. Daar was enorm veel duidelijkheid over. En advocaat Dankoe, die maar liefst drie mensen vertegenwoordigt hier... die vond het eigenlijk gewoon ronduit een bende. Uh, as, as you see, we have a problem with the Dutch authorities, not with Romanian authorities. So with the insurance company, with the Triton Foundation, I don't know what they expect. They don't come here with a lawyer to support and sustain the interest. We postpone the case maybe months and months and months. Ze zijn er niet eens. Wat verwachten ze dan van ons? Uh, vindt hij? En ja, op deze manier kunnen we nog maanden doorgaan en dan komt hij eigenlijk wel omdag. Hmm, onduidelijkheid over de Nederlandse situatie. He, hebben ze daar een punt? Um, het OM in Roemenië zegt: Nou, dit zijn vooral een paar procedurele dingetjes. Um, inderdaad, dat is voor verbetering vatbaar. Maar dat kunnen we allemaal prima beantwoorden. Zij spreken niet van een groot probleem. Uh, het zijn vooral de advocaten die dit een zeer groot probleem vinden. En die ook zeggen: van, Nou, de bal ligt nu echt in Nederland. Als het nou bij het OM is of bij de kunststal, al, of de verzekeraar. Er moeten meer feiten boven tafel komen. Want op deze manier kunnen wij niet werken. Ja. En dan gaan er ook veel geruchten, uh, Joost, over een deal... die de advocaten zouden hebben voorgesteld. Een deal over de teruggave van schilderijen en de verdachten. Wat ben je daarover te weten gekomen? Het leek wel een marktplaats eigenlijk buiten het, uh, het gerechtsgebouw. Er waren maar liefst twee advocaten die schilderijen in de aanbieding hadden. Ze zijn er nog niet, maar ze zouden eventueel later geleverd konden worden. Uh, de advocaat van de chauffeur... Een, um, een bijverdachte in deze zaak zegt ik kan alle zeven de schilderijen terugbezorgen als er tenminste een deal te sluiten valt. Ze had het nu zelfs ook over één voor één terugbezorgen als het Openbaar Ministerie uh, zich houdt aan afspraken die ze nog met haar cliënt zou moeten maken. En daarnaast diezelfde advocaat Dankoel, die zegt alle zeven gaat niet lukken. Maar mijn cliënt heeft al voorgesteld aan het Nederlandse OM dat hij vijf schilderijen terug kan geven. De andere twee zijn spoorloos. Als hij zijn straf in Nederland mag uitzetten, zitten en als hij ook wat lichter is. Het OM zegt dat dat helemaal niet klopt. Dat dat voorstel hen nooit bereikt heeft. Maar ja, Danko blijft erbij en hij zegt ook, wat mij betreft, staat dat voorstel nog steeds. Ze kunnen ieder moment langskomen. Still, I hope to have so open mind to support us and to clarify the issues and to give back five paintings, five paintings. Nobody is interested to keep it. Nobody. But he knows where they are. If you ask me, yes, he knows. De advocaat zelf gelooft het. Dat geldt ook voor die andere advocaten. Er is natuurlijk niemand die nu echt zegt van die schilderijen liggen hier en hier. Um, ja, we moeten afwachten of dit pure bluff is. We weten ook niet of het Openbaar Ministerie ingaat op dit soort voorstellen. Het Roemeense Openbaar Ministerie bedoel ik dan. Die houden dat allemaal stil. Er wordt hier en daar wel gepraat, maar waarover dat is onduidelijk. Dus nogmaals, ja, dit kan een spel zijn... Het kan zijn dat het echt om de schilderijen gaat en dat ze dus niet verbrand zouden zijn. Dat moet de tijd leren. Het is een heel raadselachtige positie van die advocaten, dat, dat in ieder geval. Goed, 10 september is de hervatting van het proces. Wat gaat er tot die tijd gebeuren, Joost? Um, er zal nog heel veel worden gepingeld om strafvermindering door deze advocaten. Dat is het spel waar zij op hebben ingezet. Procedurele fouten en schermen met de schilderijen. Um, ja, het is afwachten tot uh, bij het Openbaar Ministerie... in eerste instantie in Roemenië, later misschien in Nederland... tot er iemand hapt en echt in onderhandeling gaat... En dan zullen we weten of dit waar is of dat het slechts een rookkordijn is. Op 10 november gaan we verder ook horen of die bekentenissen nou blijven staan die de verdachten hebben gedaan. En dat is natuurlijk weer heel interessant, omdat een van de, advocaten heeft, een van de verdachten heeft bekend de schilderijen hebben verbrand. Als ze daarbij blijft, dan zou natuurlijk de hele feest wel eens onzin kunnen zijn over het teruggeven van de schilderijen. Precies. In de agenda staat je genoteerd, 10 september, vanuit Boekarest. Joost van Egmond. Dankjewel. 80 kilometer wegen moeten worden verbreed. Dat vindt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het zijn de onveiligste wegen van Nederland. Er is te weinig ruimte voor de automobilist. John Sabach staat op de N830 bij Vuren. En we hoorden al, John, van jou dat het een smalle weg is. Maar dan heb ik de vraag, is er wel de ruimte om die weg ook te verbreden? Ja, dat wordt volgens mij best een kunststukje, want het is een prachtig plaatje. Dat had ik ook al eerder verteld. Aan beide kanten van de weg staan bomen. Dat geeft een prachtig gezicht. Naast die bomen heb je aan de ene kant heb je een diepe sloot liggen. Aan de andere kant een fietspad en dan een diepe sloot. Dus eh, ik sta hier met Gerard Tolen. Dat is verkeerspsycholoog, meneer Tolen. Is hier wel ruimte tot verbetering? Nou, hij is er in principe wel. Uh... Ja, dan moeten volgens mij die bomen weg. Maar dat zou me echt aan het hart gaan, maar dan zouden inderdaad die bomen moeten verdwijnen. En dat is... Uh... Dat is wel iets wat, uh, wat heel vervelend is. Maar aan de andere kant, als het de verkeersveiligheid uh, ten goede komt... het kan gewoon wel, maar die zou het helemaal moeten gaan verplaatsen. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom er in Nederland nog steeds veel wegen zijn... die uh, volgens de regels te smal zijn. De ene is dat er echt geen ruimte is. En de andere is dat er geen geld voor is om hem uh, aan te passen. Nou ja, Hier kan alleen de tweede reden gelden, want er is in principe ruimte. Alleen, het zou betekenen dat uh, je de weg in zijn geheel moet gaan verplaatsen. De bomen moeten verdwijnen. En waarschijnlijk zal er ook uh, met de sloten iets moeten gebeuren. Dus uh, het zal inderdaad een kostbare operatie zijn. Ja, dat gaat wat kosten. Ja, dat gaat wat kosten. En het aangezicht gaat weg. En het aangezicht gaat weg. En dat is, uh, dat is ook niet al te, al te prettig. Maar goed, dat is dus een keuze tussen verkeersveiligheid of een mooie weg. En uh, ja, ik denk dat een hoop mensen dan uiteindelijk toch voor de verkeersveiligheid zullen kiezen. Nou, ik misschien niet. Is het echt nodig? Want als ik hier oplet, zo hard rijdt het hier nou toch ook weer niet. Het verkeer let zelf wel een beetje op. Op dit moment is het vrij rustig. En uh, zou je zeggen van, uh, er is niks aan de hand. Maar uh, er blijken hier dus uh, aardig wat ongelukken te Gebeuren. Uh, ja, en het is gewoon een weg die, dus duidelijk niet aan de, aan de richtlijnen voldoet. Dat kan je ook zien. Uh, dus wat dat betreft uh, zou je wel kunnen zeggen: er moet er wat gebeuren. Wat je waar je over zou kunnen kiezen, maar daar zijn ook een hoop mensen weer niet blij mee, is om de snelheid naar beneden te brengen. Naar 60 bijvoorbeeld. Naar 60 bijvoorbeeld, inderdaad. Uh, de vraag is dan wel: hoeveel mensen houden zich eraan? Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in principe, door de snelheid te verlagen, is de weg natuurlijk ook veiliger te maken. Is dit nou een typisch voorbeeld van een 80-kilometer-weg? Of zijn er ook verbeteringen aangebracht al? Nou, de laatste tijd worden heel veel wegen verbeterd. Dus dat is absoluut een grote vooruitgang. En wat je dan ziet is dat uh, er een dubbele middenstreep wordt aangebracht. Waardoor de auto's dus uh, het tegenliggende verkeer als het ware iets van elkaar gescheiden wordt. Waardoor je ook duidelijk kan zien dat er een breed stuk in het midden is. Dat geeft ook een veiliger gevoel. Uh, de ruimte tussen obstakels en de weg wordt groter gemaakt. Uh, en uh, dat, dat geheel geeft een veel veiliger gevoel. En je ziet dan ook dat dat ook echt in de veiligheid tot uiting komt. De veiligheid van zo'n weg. Dus er gebeurt een heleboel. Maar het onderzoek van de SWOF heeft aangetoond dat er in Nederland nog steeds heel veel wegen zijn waar het niet het geval is. Dus er is nog een hoop werk te verrichten. En dat is hier dus ook, Tim, een antwoord te geven op jouw vraag die je eerder stelde. Ja, het kan hier helemaal aangepast worden, helemaal veranderd, helemaal verkeersveilig gemaakt worden. Maar dan verandert het aangezicht hier totaal. Allemaal overwegingen. Goede voorbeelden, John en Hatvatten. Daar ga ik straks mee verder praten met John Boender. Uh, die is van een denktank voor infrastructuur. En die gaat met die adviezen waar je over sprak van de SWOF uh, verder aan de slag. Kijken of hij die afwegingen wel kan maken. <tied> Verkeersinformatie bij de AWB. Janne van der Velde. Vertraging bij Eindhoven op de N2 richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid 4 kilometer. Ligt daar olie op de weg. De rechte reishok is dicht. Verkeer kan het beste via de hoofdrijbaan rijden. De Nederlandse atlete Adrienne Herzog is opnieuw een opspraak... door geheime e-mails over dopinggebruik. Daar hebben we straks meer over. NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Straks eerst Noord-Groningen, want het is nog niet vast te stellen... op dit moment of de waarde van de woningen in Noord-Groningen... extra is gedaald als gevolg van de aardbevingen in het gebied. Daarvoor zijn er te weinig huizen verkocht. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Groningen, Jan Palland. Vorige maand nog beweerde minister Kamp van Economische Zaken... dat uit onderzoek was gebleken dat er geen sprake was van een significante waardedaling. Verslaggever Rink Kamer is deze week een jaar na de zwaarste aardbeving tot nu toe... In Noord-Groningen. De Groningse zangeres Via Buze bezinkt het gevoel van veel bewoners in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen. Er gaat geen dag voorbij dat ze er niet aan denken. En wie durft hier nog te wonen? Ze zijn het zat, zeker na deze uitspraak van minister Kamp van Economische Zaken vorige maand over de waardedaling van de huizen in het gebied. We hebben vanaf 1985 tot en met het eerste kwartaal van 2013 de prijsontwikkeling hier en de marktontwikkeling in dit gebied vergeleken met in andere vergelijkbare gebieden waar geen aardbevingen zich voordoen. Daar blijkt nog niet uit dat er sprake is van significante verschillen. Nou, ik denk dat de prijs uh, van, de, van de huizen uh, gaat dalen als ze al die gedaald zijn. En ten tweede dat uh, de trek van mensen om hier in Loppersum te gaan wonen natuurlijk aan het afnemen is. Dat merk je hier uh, overal. Maar zo denken veel mensen in het hart van het gaswinningsgebied in Loppersum erover. Nou ja, dat je ziet dat huizen langer te koop staan. En wat je hoort links en rechts in de winkels en op straat is dat uh, mensen hun huizen nauwelijks uh, kwijtraken of met heel veel verlies. Nou zegt de minister daarachter wat allemaal mee. Ja, ja, ja, dat mag je zeggen. Hij is een vrij mens. Maar u gelooft hem niet? Ik geloof hem niet, nee. Nee, nee. En klopt dat gevoel ook? Is er sprake van een waardedaling door de aardbevingen en door de verwachting dat de aardschokken heviger worden. Wij kunnen het nog niet constateren vanwege dus dat er heel weinig transacties zijn geweest. Zegt Jan Palland, voorzitter van de makelaarsvereniging NVM in Groningen. Je komt er niet aan onderuit dat er wel een negatief imago is ontstaan. Dus dat toch mensen zeggen van als ik mag kiezen in die regio... of in de regio waar geen aardbeving of bodemdaling is, ja, dan kies me daarvoor. Maar goed, die ene aardbeving die geweest is, ja, wij zijn bang voor die volgende. En dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de huizenmarkt. De waardedaling is dan misschien niet vast te stellen. De belangstelling om in het gebied een huis te kopen is niet Ik ben Henny Frankruiter, ik woon in Loppersum... en ik heb uh, sinds ruim een jaar mijn huis in de verkoop. En hoeveel kijkers zijn er al geweest? Nul. Bent u ook al in prijs gedaald? Ik ben in prijs gedaald, ja. Ik uh, ben 8000 euro gezakt. En vervolgens kwam het rapport in januari. Het rapport van de kracht 5 misschien wel. Ja. Wat dacht u toen? Um, ja, enorm balen natuurlijk. Je weet meteen dat het niet goed zit. Voor mij geldt, ik zou best uh, nog verder willen zakken met de prijs. Maar uh, ja, dat is onmogelijk. Ik, ik kan dat financieel niet opbrengen. En dus zit u eigenlijk vast? Ja, ik zit vast. Ja. Wat zegt de makelaar? Ik heb de makelaar het laatst gesproken in februari of maart, dacht ik... toen we ook besproken hebben dat ik wilde gaan zakken met de prijs. Uh, toen zei hij wel dat het op dat moment uh, uh, stilgevallen was... qua kijkers hierin, in ieder geval in Loppersun. Ja, dan zit je in een probleem en dan wordt het... Uh, ja, wordt het, wordt het behoorlijk uitzichtloos. Dan denk je inderdaad, ik, ik ga dit huis niet kwijtraken... Ik denk dat uh, iedereen toch ook wel wat zit af te wachten of er een compensatie komt. Er moet duidelijkheid komen of er een uh, compensatie komt. En zolang dat er niet is, uh, verwacht ik niks. Maar zolang niet objectief vaststaat dat de waarde van de woningen daalt... door de aardbevingen, zal die compensatie er niet komen. Toch vindt ook Jan Palland van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Groningen... dat de overheid ruimhartiger zou moeten zijn voor de gedupeerde bewoners in het gebied. Ik heb gehoord dat in Alaska en in Noorwegen bijvoorbeeld... dat daar bij de aardoliewinning en ook aardgas en dergelijke... dat ze daar dus een, een 30% van de inkomsten achterblijft in het gebied... om uh, ter compensatie. Het is niet een verhouding met wat er nu achterblijft in het noorden. En dat is natuurlijk ook 30, 40 jaar geleden is er altijd groepen... aardgas, winsten moeten hier in het noorden blijven. En ik wil niet dat verhaal herhalen, maar nu het toch wel aantoonbare schade is aan de panden en aan eh, gemalen die gemaakt moesten worden, dijken die verhoogd moesten worden. En ik hoorde ook afgelopen maanden dat tot 2040 de naam betaald voor eh, dat soort voorzieningen. En na die tijd niet meer. Dan denk ik van nou, misschien dat we dat dan nog eens een keer opnieuw onder moeten gaan bekijken. Binnen het zat vanuit Noord uh, Groningen. Reportage was dat van Rienk Kamer. En meer hierover op onze website nws.nl. En morgen aandacht voor nieuwe initiatieven om zelf aardbevingen te meten. Bijna een miljoen Nederlanders vinden het goed dat hun medische gegevens uitgewisseld worden tussen artsen en andere zorgverleners. Dat gebeurt in het elektronisch patiëntendossier Nieuwe Stijl, dat sinds het begin van dit, van dit jaar bestaat. Um, Rinke van der Brink, onze zorgredacteur, zet nog eens even op een rijtje voor ons allemaal. Uh, Rinke, dat nieuwe EPD, uh, hoe zit dat ook weer? Uh, het heet het nieuwe EPD omdat er eerder een plan voor een EPD was... een elektronisch patiëntendossier dat de minister uh, had ingediend bij de Tweede Kamer. Daar is het doorgekomen, maar in de Senaat is het uh, vorig jaar uh, afgeschoten. Die had daar zware kritiek op omdat de veiligheid van dat systeem... Uh, onvoldoende gewaarborgd was aan de mening van de senatoren. En dat gaat om medische gegevens waarmee mensen... Uh, ja, die beschermd moeten worden. De zeer privacygevoelige informatie. Dus dat systeem is er niet gekomen. Vervolgens hebben een aantal zorgpartijen zelf het initiatief genomen. Uh, om tot een zelfde systeem te komen. Eigenlijk een soort doorstart gemaakt, maar dan een particulier initiatief. Dus de minister die kan zo doen, de handen in de lucht steken, ik heb er niks meer mee te maken. Um, uh, daarvoor moeten burgers zelf toestemming gegeven... om hun gegevens daarin te laten uh, uitwisselen... tussen bijvoorbeeld hun huisarts en het ziekenhuis... of hun huisarts en de apotheek. Uh, dat hebben nog maar heel weinig mensen gedaan. Het zijn er veel meer dan aan het begin van het jaar... maar het is natuurlijk toch maar een klein deel van de Nederlandse bevolking. Die ja, ik, ik zou zeggen, een miljoen mensen die zeggen, geen probleem. Want, volgens mij is het veel, of niet? Ja, dat zou je kunnen denken. Omdat het is een ruime verdubbeling. Hè. Er waren 400.000 aan het begin van het jaar die voor het oude EPD hadden getekend. En dat zijn er nu een miljoen. Maar je moet je voorstellen dat er, um, de huisartsen, apothekers en ziekenhuizen... moeten zich aansluiten bij het systeem. Van de huisartsen en de apothekers heeft twee derde dat gedaan. Van de ziekenhuizen maar 15 ziekenhuizen in Nederland. En die moeten dan hun patiënten individueel gaan vragen... vind je het goed, meneer Jansen, mevrouw de Graaf, als ik je gegevens deel als dat nodig is, met uh, de apotheek, met het lokale ziekenhuis... Nou ja, enzovoort, met andere aangeslotenen. Uh, huisartsen hebben al laten weten dat ze helemaal niet zoveel daarvoor voelen... En Een derde is ook helemaal niet aangesloten. En in ieder geval lopen die niet ontzettend hard met dat vragen. Want anders waren er natuurlijk meer mensen dan een miljoen nu aangesloten. En er zijn bijna 17 miljoen Nederlanders. Dus het is toch maar een klein deel van de bevolking. Ja, en hoe krijg je dan inderdaad zo'n EPD nieuwe stijl... met zoveel mensen in het land die nog geen jaar hebben gezegd... heel effectief aan het werk? Nou, niet. Als er zo weinig mensen zitten... dan gaat het natuurlijk maar bij een beperkt aantal gevallen uh, werken. Het, het, het wantrouwen tegen het systeem uh, was heel groot... vanwege die veiligheidsproblemen. Uh, en eigenlijk wordt dat met elk incident wat zich voordoet... in Nederland of daarbuiten, waarbij het gaat om computer van, of, uh, veiligheid... van grote computersystemen... neem de banken die gehackt worden en volkomen ontregeld zijn soms dagen. Neem uh, Digi-ID, inlogsysteem, elektronische economie... inlogt op bijvoorbeeld de site... van. Belasting, om je belastingaangeven te doen of andere overheidssites. Elke keer blijkt dat die systemen niet zo veilig zijn als, uh, als lijkt of als men ons wil doen geloven, in ieder geval. En dat vermindert telkens het vertrouwen in, in een nieuw groot systeem waarin veel data verdwijnen. Dus ja, ik, het is misschien meer dan je zou verwachten, die miljoen, maar het is toch de vraag of het wat wordt. Goed dat we die hebben. Ik ben een specialist op het gebied van de zorg in Nederland. Het lijkt veel. 1 miljoen mensen die zeggen ja tegen dat EPD, elektrisch. Patiëntendossier eh, Nieuwe Stijl. Maar die kanttekeningen heb jij geplaatst. Dank je wel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Atlete Adrienne Herzog heeft ook na 2010 doping besteld. Althans, dat schrijft journalist Dennis Bokshoorn in Vrij Nederland. Herzog, in het bezit van twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen Cross, de veldloop, werd drie jaar geleden in verband gebracht met een dopingzaak in Spanje. Uit e-mails in handen van Vrij Nederland zou nu blijken dat ze ook daarna buitengewone interesse had in doping. Dennis Bokshoorn, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De auteur van het verhaal in Vrij Nederland. Een heel omvangrijk verhaal. Hoe ben je hierop gestart? Um, ja, een, een maand of vier, vijf geleden kwam het op mijn pad. Ik kan verder niet noemen hoe precies. Um, maar he, ik moet aan bronbescherming doen. Maar uh, dit kwam op mijn pad. En ik, er, ik heb er even over moeten nadenken of ik dat daadwerkelijk uh, zou gaan publiceren. Omdat ja, het is omvangrijk, zoals u zoals wel zei. En uit uh, uh, nou ja, uh, ethische overwegingen. Ja, ik, ik, ik moest gewoon voor mezelf bepalen of ik dit op mijn 25e, want ik ben nog ik ben een, een, een jonge journalist en of ik dit ook ging, naar buiten ging brengen. En uh, nou ja, ik, ik heb uiteindelijk besloten om, om, om dat te doen, hè, voor, een, voor een schonere sport, want uh, daar sta ik voor. En, en goed, liefhebben van atletiek, uh, want dat soort uh, motieven speelden mee. En uh, uh, ja. Ja, zo, zo, zo is het... Uh, nou, nou, daar les 1 in de is natuurlijk op zoek naar de waarheid. De waarheid die dan ja. op je bord belandt in de vorm van e-mails. Ja. En dan begint het denk ik vooral bij het verifiëren van de waarheid. De echtheid van die mails. Hoe is dat gebeurd? Ja, ik heb een alias aangemaakt. Uh, um, onder dezelfde naam als waarmee uh, ADN Herzog uh, ook uh, opereerde. En heb naar de dopingdokter, die ik noem in het artikel... Uh, een mails gestuurd onder de naam Ariane Herzog... En, uh, ik kreeg een vrij omvangrijke mail terug, um, um, ja, waarin, waarin de dopinghandelaar mailtjes plakte die, uh, die Adrienne uh, uh, en hij met elkaar uh, stuurden. En uh, ja, dat was mijn veri verificatie. Uh, toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is echt um, um, uh, de bron van wie, uh, van wie ik het heb gekregen. Plus de mails uh, uh, die ik via de dopinghandelaar nogmaals in, in handen kreeg gemaakt, dat ik... Uh, dat ik uh, uh, niet meer twijfelen over de echtheid van, van de informatie. Ik, uh, Dan gaan we het even uh, hebben over de inhoud van de mails. Uh, kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat uh, Adrienne Herzog inderdaad uh, uh, doping heeft besteld en besproken? Ja, nou, ik begin en, en eindig het artikel um, met de zinsnede. Ik hoop dat ik de 24 ampullen van 4000 EPO zo snel mogelijk kan ontvangen. Bedankt, groeten aan Adrienne. En ik denk dat uh, die zinsnede voor zich spreekt. Uh, ja, want om welke middelen gaat het? Uh, ...epo om um, um, um mee te beginnen. Uh, ze, ref ze refereert een aantal keer... Um, uh, ja, uh, ...naar dat medicijn... Uh, uh, met een, uh, va ...vaak met een afkorting... ...het, het woordje, de letter E. Uh, maar in die zinsnede gebruikt ze eigenlijk voor het eerst uh, het hele woord... ...en, en ze plakt haar, haar echte naam er ook achter. En dat is uh, uh, ja, wat mij betreft... Uh, Um, maakt dat ik het, dat ik geloof wat ik wat ik wat ik lees zeg maar. Yeah, verder maar... heeft ze het over een, een medicijn ferlicite dat is een ijzerpreparaat uh, waarmee uh, nou, in combinatie met uh, epo kun je niet gebruiken zonder dat je ook ijzer bij spuit, zeg maar. En, nou goed uh, er zijn nog een aantal andere middelen ActoVegin is er ook zo een. dat is een, een middel bestaande uit kalfsbloed in elk geval dat helpt bij herstel. Um, en zo zijn er nog een aantal andere middelen die uh, uh, nou, waar ze om vraagt. De mails die, die ik heb. Maar dan, dan gaat het dus om mails waarin dat wordt gezegd, beschreven ja. en bevestigd, maar dat zijn mails. Of Ondertuig. heb je ook ander bewijsmateriaal waaruit blijkt dat ze inderdaad doping heeft gebruikt? Nee, maar ik, ik zeg ook niet dat ze doping heeft gebruikt. Ik, ik laat alleen zien dat ze geprobeerd heeft doping te gebruiken. Uh, dat ze geprobeerd heeft doping te bestellen, dat ze dat ook doet. Ik heb, ik heb niemand beweerd dat, uh, dat ze ook daadwerkelijk doping heeft gebruikt. Uh, dat staat niet in het artikel. Ik heb alleen de wegen die zij probeert te bewandelen... ...geprobeerd weer te geven. Oké, okay, hoe, uh, uh, hoe heeft Adriana Herzog uh, op dit vraag gereageerd? Nou, zoals ik het lees in het artikel nog niet. Ik heb, ik heb weer, ja, een week of twee, drie geprobeerd haar, uh, haar te bereiken. En dat is, uh, dat is niet gelukt. Aanvankelijk uh, probeerde ik haar te bereiken uh, um, een per bio en per telefoon. Um, zij mailde mij nog wel terug vanuit Amerika... Um, ...dat ze half september naar Nederland zou komen... ...zodat we elkaar dan zouden kunnen treffen. Um, maar later, toen ik ook meldde dat het, uh, dat het uh, ging om een dopingaffaire... Uh, heeft hij helemaal niets meer van zich dus uh, laten horen. Um, hetzelfde geldt voor haar coach, Brad Hudson, in, uh, in de Verenigde Staten. En uh, nu nog voor alle andere betrokkenen partijen die ik ook noemde. In de artikel. niemand uh, reageert nog. Deze week in Vrij Nederland. Uh, onder de titel Adrienne Herzog, de atleten en de dopingmails. Uh, geschreven door Dennis Bokshorn. Dank voor deze toelichting. Ga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 Dit is Radio 1. Half zes, het nos dat krijgt u van Kees Groot. Al tienduizenden mensen hebben een condolencebericht achtergelaten... na de dood van Prins Frizo. Vooral via koninklijkhuis.nl komen veel berichten binnen. Tot vier uur vanmiddag waren er zo'n twintigduizend reacties. Op condolence.nl stonden rond dat tijdstip... iets meer dan zestienduizend blijken van medeleven. Niet alleen op internet kunnen mensen een register tekenen. Ook in veel gemeentehuizen kunnen ze een boodschap achterlaten.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 De brand ontstond na twee explosies in een scooterwinkel. De inwoners van Woerden wordt gevraagd ramen en deuren dicht te houden... vanwege de enorme zwarte rookwolk die boven het centrum hangt. De industrieterrein grenst aan het centrum. En het Indiaanse staalbedrijf Tata Steel heeft in het afgelopen kwartaal... de winst verdubbeld naar 140 miljoen euro. Tata Steel is onder meer eigenaar van de hoogovens in IJmuiden. De windstijging is te danken aan een belastingmeevaller... en sterke resultaten in India, maar ook in Europa zijn de resultaten verbeterd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De weersinformatie, Gerrit Ja, Het is weer voor liefhebbers van mooie wolkenluchten... want er trekken prachtige wolkenformaties voorbij. Tussen de wolken doorschijnt de zon ook. En er zijn ook nog enkele forse buien, vooral in het noorden en oosten van het land. In de rest van het land is het uh, droog. Ook vanavond en vannacht blijft er kans op een bui. Dat geldt dan vooral voor het noorden. Elders blijft het droog en daar klaat het op. De temperatuur daalt vannacht naar 13 tot 9 graden. Morgen dan kan er in het noorden nog steeds een enkel buitje overtrekken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en er zijn opnieuw stapelwolken. Maar er is duidelijk meer zon dan vandaag. En het wordt morgen 20 of 21 graden. De wind waait morgen uit het westen. Is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. En morgenavond dan krimpt de wind naar het zuidwesten. Namorgen wordt het warmer. Donderdag en vrijdag wordt het zo'n 20 tot 25 graden. Het wordt licht wisselvallig weer met perioden met zon. Maar ook af en toe een kleine kans op wat regen. De situatie op de Nederlandse wegen, Jolanda van der Velden. Er staan bij elkaar zo'n 25 kilometer file. Het zijn allemaal korte files, alleen aardig wat vertraging op de N2... de randweg Eindhoven richting Maastricht. is olie op de weg terechtgekomen tussen Eindhoven Airport... en Veldhoven Zuid, staat nu 5 kilometer. De rechterreishok is dicht. Verkeer kan het beste richting Maastricht rijden... via de hoofdrijbaan, via de A2. Linkshandigen, alle landen verenigt u. Wij schudden u zo direct de hand op deze internationale Dag.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 Ik denk dat we de wereld kunnen redden met een shovel. Nee, ik ben geen crazy oude fool. Ik ben Desmond Tutu en ik vertel je dat we can klimaatverandering kunnen omkeren. Just dig it. Schrijf ook mee op justdigit.org. Just dig it met dubbel G. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvoCars.nl. 4, over half 6. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Amateurvoetballers die een gele kaart krijgen... moeten direct 10 minuten van het veld. Verder moeten jeugdspelers een spelregeltest afleggen... en worden excessen op en rond het veld wekelijks gepubliceerd. Met deze maatregelen wil de KVB het aantal gewichts, geweldsincidenten... rond amateurwedstrijden terugbrengen. Het afgelopen seizoen ging het mis tijdens 274 wedstrijden. Hoe vallen die nieuwe regels bij de jeugdige spelers? Verslaggever Karin Albers vroeg het een aantal jongens die op voetbalkamp zijn in zeist. Heb je wel eens een gele kaart gehad? Uh, nee, geen gele, maar wel een rode. Oh jee, waarvoor? Nou, ik ging na het trap, want hij zat me de hele tijd bij me te kleren. Dus... En toen? Bedoel, wat voor straf kreeg je toen? Ik moest eruit. Ik mocht een wedstrijd niet meedoen. Nieuwe maatregel wordt in dit nieuwe seizoen dat als je geel haalt, dus nog minder erg dan rood, als je geel haalt moet je tien minuten ter plekke stoppen met spelen. En de rest moet wel gewoon doorspelen. Helpt dat denk je? Uh, ja, ik denk dat dat wel helpt, want uh, als je gewoon een keer een wedstrijd, als je dan eventjes niet, dan kan je eventjes afkoelen en kijken wat je hebt gedaan dan. En hoe denken jullie daarover? Ja, ik vind het wel nuttig. Ja? Ja. Heb jij de ervaring mee? Heb je wel schil gehaald? Uh, ja, ik heb wel geel gehad. En toen? Ja, toen gebeurde er eigenlijk niks, hè? Nee, er gebeurde niks. En als je toen meteen tien minuten had moeten stoppen, had dat uh, meer indruk gemaakt? Jawel, dat had ik na kunnen denken waar ik fout had gedaan. En dat heb je nu niet gedaan? Ja, nah, ook wel, maar toch anders. Er ja, en een andere maatregel die wordt afgekondigd is dat alle jeugdspelers in 2014, 2015 verplicht een examen moeten doen om te tonen dat ze de spelregels kennen. En als ze de spelregels niet kennen, mogen ze ook niet spelen. Is dat handig? Nee, nou, ik vind het eigenlijk onzin, want dan krijg je... Voetbal is toch wel een leuke sport, maar als je al die spelregels uit je hoofd moet kennen... dat is gewoon veel te veel werk en dan zou het kunnen dat mensen daar geen zin in hebben. En ja, die, gaan dan gewoon, die stoppen er dan gewoon helemaal mee. En jij? Nee, ik denk het niet, maar... maar je kent de regels toch wel? Ja, ongeveer, maar ik heb geen idee wat het nou allemaal precies is. En, en jij, ja, wat vinden jullie daarvan? Nou, het heeft ook niet echt veel nut. Als je op je 16 of 18e, dan kan je het best vragen. Maar als je gewoon als je tien of 11 bent, ken je nog niet alle spelregels. Dus dan heeft het ook niet zoveel nut om te vragen. Ja, dus. Kennelijk is nodig. Moet je anders bijvoorbeeld hele overvitte papa's en mama's langs de kant hebt. Ja, we moeten we het examen doen. Als het, als, als, het, als het over de ouders gaat, moeten de ouders examen doen, niet de kinderen. om. Nee. Nou, de trainer van het spul, Patrick Raukema. Een gele kaart voert aan 10 minuten de wedstrijd uit. Is dat effectief, denkt u? Nou, laten we het hopen in ieder geval dat het effectief zal blijken. En dat het uiteindelijk zijn uh, ja, werking heeft waarvoor het bedoeld is. Maar ja, uh, hoe wordt ermee omgegaan door clubscheidsrechters? Want het betreft natuurlijk de B-categorie. Ja, en hoe gaan de reacties zijn op een gele kaart waarbij je nu eigenlijk direct het veld uit moet? Ja. Uh, ja. Dat kan ook weer agressie opwekken, bedoelt u? Ja, het zou kunnen oproepen bij sommige mensen dat dat inderdaad uh, ja, dat nog meer weerstand komt tegen een scheidsrechter. En dat is eigenlijk wat, we natuurlijk niet, wat er niet de bedoeling daarvan is. Ja. En het andere punt wat in elk geval bij de jonge spelers de lippen flink in beroering bracht. Een examen wat ze moeten afleggen. Dat ze echt moeten bewijzen dat ze de spelregels kunnen kennen. Ja, dat vinden zij niet zo'n goed idee. Nou, ik, ik ben zelf ook trainercoach En ik vind het, een, ik vind het een, juist een heel goed idee. Dat kinderen gewoon en ook volwassenen gewoon een spelregeltest moeten doen. En gewoon weten wat daadwerkelijk de regels zijn. Want dat gaat de scheidsrechter een stuk makkelijker maken. En wat denkt u als u de maatregelen zo voorbij hoort komen? Gaat het helpen? Nou, laten we vooropstellen, ik ben altijd van uh, goede zin daarin. Dus ik hoop dat het direct uitslag heeft en, en werkt. Maar ja, we moeten het uiteindelijk gaan zien de komende weken, de komende maanden en misschien wel de komende jaren. Maar vooral de komende weken. Een verslag was dat van Karin Alberts. De condor, met afstand, de grootste vogel ter wereld. Er zijn er niet veel van en ze zijn zeer kwetsbaar. In het Chileense Andesgebergte werden afgelopen weekend zo'n 20 condors vergiftigd. Waarschijnlijk na het eten van karkassen van vossen of puma's. Twee zijn er overleden, 18 zijn herstellende in een vogelkliniek. Vogelonderzoeker Rob, en dit is niet toevallig misschien, Rob Vogel. Goedemiddag. Goedemiddag. What's in the name? Dat hoor ik vaker. Dat dacht ik al. Maar ik moest toch even opmerken. Vogelonderzoeker, u weet alles van die vogels, van die condors. Um, naar waarschijnlijkheid hebben ze vergiftige karkassen gegeten. Bekend hoe dat komt? Nou, het is in de literatuur wel bekend. En dat hoor je ook wel als je daar bent. Ik ben daar zelf een paar keer geweest dat er uh, gewerkt wordt met uh, vergiftigd aas om uh, roofdieren te bestrijden. Vossen onder meer. En uh, nou ja, die, die condors die, die hebben daar gewoon last van, die, uh, die schuimen grote afstanden af op zoek naar uh, dode beesten. Dus die gaan dan direct van eten, nou daar zijn ze zeer gevoelig voor. Dus dat kan echt uh, leiden tot sterfte. Maar als dat gebeurt in een land waar juist die vogels wo uh, moeten worden beschermd, is dat dan een manier om dit soort uh, beesten aan, aan die, ja, die, die, die onveilige situatie bloot te stellen? Ja, dat is lastig. Uh, het is inderdaad uh, het symbool. Niet alleen in Chili, maar ook in Argentinië en Peru. Daar zitten er toch de, de meeste condors. Over het algemeen ook heel trots op. Ze zijn ook uh, beschermd. Maar met name veehouders, dat zijn toch vaak uh, inderdaad carboys letterlijk. En die willen nog wel eens toch wat soepel omgaan met, uh, met uh, lokale wetgeving. Soepel, want het mag dat niet. Moeilijk, ja, moeilijk om te controleren. Ja, het heeft ernstige gevolgen voor de condorpopulatie in de anders. Ja, absoluut. Want is die populatie is sowieso heel klein. Het zijn er minder dan 10.000. En 10.000 klinkt misschien nog veel, maar in een heel continent um, zijn ze ook heel kwetsbaar. Ze beginnen pas te broeden als ze zes jaar oud zijn. Uh, en dan vaak om het jaar of om de twee jaar. En dat duurt ook uh, slecht maar één ei. Dus als uh, volwassenbeesten, zogenaamde broodkapitaal, zoals biologen dat noemen, als die uh, sterven... dan kun je heel snel een populatie uh, kwetsbaar maken. En dan zagen we twintig van die condors uh, um, uh, uh, uh, uh, uh, getroffen worden door, door vergiftigde kadavers. Uh, Hoe merkten ze dat deze beesten ziek waren? Nou, die beesten konden nauwelijks dus meer vliegen. Um, en we zijn dus ernstig En Nou, het is ook uh, gebruikelijk dat condors uh, vrij snel... Uh, bij één kadaver komen. Ze vliegen grote afstanden, 200-300 kilometer op een dag dat is helemaal, maar ze houden elkaar in de gaten. Dus uh, als ze 30 kilometer verderop een paar kongers naar beneden zien uh, gaan, dan gaan ze erachteraan. achteraan. En je kunt bij een, een dood schaap of een, een dood paard, kun je makkelijk 20 van die beesten bij elkaar hebben. En die, uh, die kunnen dan ook in één keer uh, zwak worden. Dus dat valt meteen op. Ja, Wat, wat maakt ze zo bijzonder deze vogel? Want u hebt ze wel eens in het echt gezien, hè? Sir? Ja, ik heb ze geregeld echt gezien. Nou, het is, uh, je moet hem echt gezien hebben om het te weten. Het is een gigantisch beest. Het heeft een spanwijd van 3 uh, van, van meter, 3,5 meter, 3,60 meter zestig zelfs. Um, het is ook een hele zware vogel. Uh, tot 15, kilometer, uh, 15 kilo, dat is, uh, dat is bizar zwaar. Dat is zwaarder dan een, een knoppelsaan. Wauw, tot de lucht in? Ja, ze kunnen ook heel moeilijk uh, omhoog komen. Ze laten zich meestal ook vallen. Daarom zitten ze vaak bij kliffen met, met veel wind. Uh, met windkracht 6, 7. Uh, dat is gewoon ideaal. Dus dan laten ze gewoon via de wind uh, vervoeren. En anders komen ze heel langzaam komen ze, komen ze omhoog. Dus, dus uh, ze, ze vinden het echt een blendering om uh, zomaar omlaag te gaan om er rond te gaan. Het liefst zitten ze gewoon echt uh, altijd bij kliffen. Okay. We hebben ook wat geluid van een condor. Laten we dan even naar luisteren. <tie> Meneer Vogel, dat klinkt meer als een paard of zo. Ja, nou het is een geluid dat je ook niet vaak hoort. Je moet echt heel dicht bij de kolonie zijn. En zelfs een stukje omhoog klimmen wil je dit geluid horen. Wat doet hij hier? Over het algemeen communiceren ze niet in de lucht. Alleen bij het nest. Met het jong communiceren ze. En dit is bij het nest. Meneer Vogel, dank voor dit verhaal over de Condor. Fascinerend beest. En hopelijk zullen ze daar in de Andersgebergte beter worden beschermd... dan tot nu toe is gebeurd. Dank u wel. Ik hoop het ook. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. De n 830 is een smalle weg. Zo hoorden we een half uurtje geleden van onze verslaggever. Te smal volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En zulke smalle wegen, daar hebben we er meer van. De Stichting pleit voor meer ruimte naast de weg. Ze pleiten voor een scheiding tussen de rijrichtingen en voor bredere rijbanen. Dan zou het aantal ongelukken moeten kunnen worden teruggebracht. Zo'n woensdag, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de programmamanager, zo heet dat, wegontwerp bij kennisplatform CROW. Laat u afkorten maar even zitten waar het om gaat. u zetten dat advies erom in de praktijk, Niet waar? Wij maken richtlijnen voor wegbeheerders. Kijk ja. eens, u bent hier op de, over de weg naar de studio gekomen in Hilversum. Nog gevaarlijke punten op provinciale wegen gepasseerd? Nee, want ik ben via de auto snelweg gekomen en daarna de stad in. Dus geen probleem. Goed, we hebben er genoeg gehoord van John Sabach in de reportages. En uh, ik denk dat het goed is om even die drie punten uit het rapport... Uh, stap voor stap door te nemen. Hè? Uh, te beginnen met het zorgen voor meer ruimte naast de weg. John was op een snelweg waar maar 30 centimeter naast het asfalt was. En waarbij het dan gaat om het creëren van zogenoemde obstakelvrije ruimte. Is het haalbaar om die, die, die ruimte groter te maken, op alle wegen? Bij nieuwbouw is dat uiteraard haalbaar. Want dan kun je rekening houden met die ruimte van, van zo'n 6 meter... die je nodig hebt bij 80 kilometer wegen. Maar bij bestaande wegen is dat vaak een, een probleem. Uh, daar staan bomen, daar staat bebouwing. Uh, en dat betekent dat je die eerst weg zou moeten halen... wil je die obstakelvrije zone kunnen creëren. Dus? Uh, dus is het, uh, denk ik, uh, erg moeilijk om dat... Uh, om dat te realiseren. Goed, tweede punt. We komen daar zo direct even op terug. Het, de aanbeveling om de rijrichtingen te scheiden... bijvoorbeeld met een stalen kabel, euh, zoals in Zweden gebeurt... Euh, of een vangrail. Daardoor zouden met name frontale aanrijdingen kunnen worden voorkomen. Verwacht u daar veel van, van zo'n invoering? N niet direct. Uh, het is zo dat uh, dit soort uh, maatregelen als een uh, geleiderrail, die wordt met name bij autosnelwegen toegepast. Dus als je dat zou introduceren op dit soort wegen, loop je het risico dat weggebruikers denken dat ze op een autosnelweg zitten. en dus harder gaan rijden. Oh, een valse veiligheid? Uh, dat zou kunnen. Um, dat zou dan eerst onderzocht moeten worden of dat inderdaad zo is. Maar kennelijk in Zweden is dit een effectief. Manier? Ja, de kabelbarrier is in, in Zweden een zeer effectieve maatregel. Uh, ook in Nederland is onderzocht of dat een, een optie is. Maar tot voor kort is nog steeds besloten om die kabelbarrier in Nederland niet uh, toe te passen. En waarom niet dan? Nou, er zit onder andere een veiligheidsprobleem wat betreft motorrijders. Als die onderuit gaan, dan uh, loop je het risico dat zij daar tegenaan komen. En ja, dan kan dat fataal zijn. Veiligheid kan ook tot onveiligheid. En Veiligheid, en ja, het is een afweging, uh, Precies. Het de, de derde punt, denk ik het belangrijkste uh, punt, is het verbreden van de rijbanen. Um, van 2,75 meter, zoals die richtlijn nu is, naar 3,30 meter. En 30 centimeter. Wat verwacht u daarvan? Nou, op zich is dat uh, een, een mogelijkheid om uh, meer ruimte te creëren tussen de verschillende rijrichtingen. Uh, en op het moment dat je meer rijstrook beter biedt, is dat uh, op zich uh, voorkomt dat, dat je buiten de markeringen komt. Het nadeel van bredere rijstroken is, uh, en dat, dat leert de ervaring, is dat mensen dan weer harder gaan rijden. Hm. Dus ook dat is een afweging. Uh, waarom, waar waarom gaan, gaan mensen er houder van rijden? Uh, omdat je een meer uh, weg tot je beschikking krijgt. Uh, op oud-snelwegen rijdt men ook harder. Daar zijn de rijstroken 3,5 meter. Uh, die zijn aangepast aan de snelheid die daar uh, normaal gebruikelijk is. Dat is een puur psychologisch aspect. Ik denk dat dat een psychologisch aspect is, ja. Maar waarom dan dat advies? Verbreden is veiliger. Nou, op zich is het... De smalle rijstroken van 3,75 zoals de schrift minister zegt, 2,75 meter, meter, meter, zeg, ja. 2, 2 meter 75, dat staat in onze richtlijnen, waarbij je dan ook rekening houdt met reduceerstroken en de markeringen, dus totaal 7,50 meter, 50. dat is een maat die in de richtlijnen genoemd staat, wat ik hoorde in uw uh, eerdere uitzending, is dat uh, die weg niet eens de 750 haalt. Dus daar zou je eigenlijk eerst moeten kijken van, kun je die 750 halen? Als dat al niet lukt, dan wordt het al lastiger om dan 850 of 950 te creëren. Want de bedrijven die dat uiteindelijk moeten gaan doen, die richtlijnen hanteren, dat is geen wet, ze, ze hoeven het niet per se te doen. Nee, richtlijnen zijn precies wat ze zeggen. Ze geven richting aan het, het denken van uh, ontwerpers. Uh, maar daar zit ervaring in uh, van andere wegbeheerders. Dus uh, een provincie of een gemeente gebruikt die richtlijnen... omdat ze ergens anders bewezen zijn. Ik geloof niet, als ik zo naar u luister, uh, dat u die drie belangrijkste aanbevelingen zomaar gaat overnemen. Nou, niet in een, van, van een uh, op het andere moment. Uh, de het onderzoek is uiteraard... Uh, uh, ik heb dat mogen begeleiden, dat was een, een prima onderzoek. Alleen om direct de resultaten van onder andere literatuurstudie in het buitenland... één op één te vertalen naar de Nederlandse situatie, dat gaat iets te snel. Ik zou graag in de praktijk, uh, samen met provincies... willen kijken of wij daar een aantal projecten kunnen ontwikkelen. En kijken of de ervaringen die in de praktijk plaatsvinden ook... Overeenkomen met de conclusies die in dat SOF-rapport staan. Vervolgonderzoek op een onderzoek, daar komt het op neer. Nee, praktijk. praktijk. En dan uitzoeken of het inderdaad ingevoerd gaat. En daarna voor... in de richtlijnen. John Boender, programmamanager, manager, bij Kennisplatform CROW. Nog even, waar stond die afkorting voor? Toch nog even? Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grondweg en Waterbouw. Dank u wel. In landen van der Velden bij de ANWB. 34 kilometer files staat er nu. Ik noem twee files. Eentje na een aanrijding op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen knopen Del en Geldermals 4 kilometer. En de olielekkage op de N2, de randweg Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Baterdorp en Veldhoven Zuid 6 kilometer. Bij Veldhoven is de rechte dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan via de A2. Hey, buddy, Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Robin Thick, Het Overdiek op Twitter. Een tweet die mij, vooral mij, vanmiddag opviel. Die kwam van Apenstaart Ben Duts. 580 volgers. Zijn 89.000 tweede tweet was deze. Linkshandig. Blauwe ogen en een korte voornaam zijn een teken van superieure intelligentie. Hoort we het eens een keer. U weet, mijn naam is Tim. Kijk naar onze webcam en dan ziet u mijn blauwe ogen en jawel. Ik ben linkshandig. En vandaag is het mijn dag en uw dag, als ook u linkshandig bent. 13 augustus is de internationale Linkshandigendag. Sander Rijn, goedemiddag. Goedemiddag. U Twitter met het account Apenstaat Linkshandigen. U weet dus alles van deze fysieke afwijking. Is het een afwijking? Nee, volstrekt geen afwijking. Nee, maak je geen zorgen. <laughs> Waarom dan een feestdag? Ja, dat is in de midden jaren zeventig. Dat is door Amerikaan bedacht. Dat is ook de enige die zo'n dag kan bedenken, volgens mij. Maar uh, om... het doel van de dag is om de kleine ongemakken... waar linkshandigen tegen aanlopen, om de aandacht op te vestigen. En wat zijn die dan? Want ik heb nergens last van... Ja, dat zijn bijvoorbeeld uh, het knippen met een, een schaar waar het papier dubbel klapt. En als je met kleding werkt, uh, de stof dubbel klapt, als je dat met de verkeerde schaar doet. Uh, een vorkje bij het snackbar met zo'n kartelrandje, zo'n mesje. Wat aan, nou, eigenlijk net aan de verkeerde kant zit. Een collegeblok waar het spiraal aan de linkerkant zit in plaats van aan de rechterkant. Ah, de, de, de kleine ergernis. Hebt u er ook last van? Kleine dingetjes. Hebt u er ook last van? Ik heb er geen last van. Waarom nee? niet? Ik ben rechtshandig. Pardon? Ja, het is zoals het is. Ik ben rechtshandig. Van waar dan uw fascinatie voor linkshandigen? Ja, ik heb ook een fascinatie. Dat wil zeggen, ik hou ook erg veel van, uh, van vrouwen en dat ben ik ook niet. Maar mijn vrouw zelf is linkshandig. Haar twee zussen zijn linkshandig. Uh, en hun ouders waren rechts en zijn rechtshandig. En dat, is, uh, ja, dat interesseerde, me, interesseerde mij al heel sterk. En uh, ja, we, we zijn op zoek gegaan naar allerlei producten voor de linkshandige. Ah, en uh, wat schiet er daarbij uit? Wat zijn de leukste dingen voor de Nou, wat we zien met de linkshandige winkel is wat, ze, wat heel erg leuk is. Dat collegeblok wat ik net aangaf. Hè, waar het spiraal dan aan de rechterkant zit. En de kantlijn ook aan de goede kant. Een, een fatsoenlijke uh, muis... Die hand gevormd is. De, voor de computer. He, dat is aan de linkerkant. Uh, de de, de scharen. We hebben inderdaad ook zo'n zo zo vorkje. Waar dan wel het kartelrandje aan de goede kant zit. Uh, dat, dat zijn de meest opvallende wingen. Ja, een hoop uh, de, de belangrijke mensen die ook linkshandigen zijn. Hè? Goed gezelschap. Johan Cruijff, Albert Einstein, Picasso. Allemaal bewonderingswaardige mensen zie ik op uw site linkshandigendag.nl. Maar zijn er ook linkshandige slechterikken, voor zover ik weet? Ja, ik heb er even naar gekeken en ik, ik kwam een, een slecht trick tegen die, die we kennen. Dat is Osama Bin Laden, redelijk slecht. En uh, O.J. Simpson kwam ik ook nog tegen. Ook uh, de man die nu in de gevangenis zit. Verdacht werd van de moord op zijn vrouw, ook linkshandig. Ja. Oh, maar, maar wij zijn wel creatief geloof ik, linkshandigen. Ja, zonder meer. Dat wil zeggen, niet omdat je uh, linkshandig geboren bent, maar oh. omdat je eigenlijk al vanaf jongs af aan inventief en vindingrijk bent om je staande te houden in die rechtshandige wereld. Nou, daar mogen we het mee doen. Ja, daar moet je het mee doen. Als maar dat mag wel uit. Wij doen het. En uw rechtshandige Sanderijn, uh, dank voor deze informatie. En uw linkshandige ook een mooie dag verder. Wij zwaaien naar elkaar. Bye -bye. Het NOS Radio journal journaal Mediaoverzicht. Met de linkshandige Martijn Nijhuis. Nee, als... Ja, die muis aan de linkerkant die is dan vastkit en zo. Heel irritant, maar goed. Eh, een kop op de voorpagina van NRC Handelsblad. Prins Friso koos voor een leven in de schaduw. Het parool noemt hem een plichtsgetrouw evenbeeld van prins Klaus. Het beeld van de stille prins is na zijn dood drastisch bijgesteld... vindt krant in besturen. En bij zijn werk was Friso, volgens mensen die hem kenden... constructief, sociaal en briljant. En zo werd hij gisteren alsnog omarmd, schrijft het parool. Een rol. Iedereen denkt nu... Wat een leuke man moet die prins Frans toch zijn geweest. Oprah Winfrey is opnieuw wereldnieuws vanwege dat tasje dat ze van een verkoopster niet mocht kopen in een dure winkel in Zwitserland. Het was niet meer dan een incident, zegt ze nu. Maar Oprah blijft erbij dat ze gediscrimineerd werd. Misschien niet omdat ze zwart is, maar wel omdat ze zich niet chic genoeg had gekleed voor die snobistische Ik I know those people in the stores can be very snooty-pooty, you know. So I thought let me dress so I don't get, so I don't get turned away. And it happened anyway. So I guess I didn't dress A Oprah er komen verkiezingen aan in Duitsland en bondskanselier Merkel wil graag een derde termijn. Dus begon ze vandaag een charme offensief op een middelbare school. Ja, dan gaf ze geschiedenisles. De officiële aanleiding was trouwens de bouw van de Berlijnse muur, vandaag precies 52 jaar geleden. Merkel komt zelf uit voormalig Oost-Duitsland en ze begon met school toen de muur werd gebouwd. Dat was 1961, genau dat jaar in dat ik in die school kwam. En uh, mijn lieblingsstunden waren eigenlijk immer Sprachen. Of. Deutsch of ook Mathe. Het schermo-offensief lijkt te hebben gewerkt. Want alle media hebben het erover. En de leerlingen zijn positief. Bijvoorbeeld omdat Merkel veel persoonlijke dingen vertelde. Wat ze in de schooltijd gemaakt had. En wat ze met hun vrienden getrieben had. En ze had ook ziemlich veel gelacht. Ik geloof dat ze nog niet lachen had gezien. So. Ja, je kunt je afvragen of dat goed is voor je imago. Iemand die zegt, Merkel lachte de hele tijd... en ik heb haar nog nooit eerder zien lachen. <hieriging> Een pittige discussie hier op Radio 1 vanmiddag... in het mediaforum van het NCRV-programma Lunch. tv recent Jean-Pierre Gelen van de Volkskrant vindt dat de Nederlandse tv-zenders... gisteren de hele tijd non-nieuws hebben gebracht... over de dood van Prins Frizo. Door oeverloos te speculeren over de mogelijke complicaties... over de, de verblijfplaats van Willem-Alexander en Maxima op dit moment... over de begraafplaats... Je hebt er allemaal niets aan. Je wordt er geen cent wijzer van. Nou, dat is onzin, zei de adjunct hoofddirecteur van RTL Nieuws, Pieter Klein. Een sorry, fundamentele niet, vraag ja. voor journalisten is: of, uh, opdracht is nieuwsgierigheid. Nou, en ik ben nieuwsgierig naar de gevoelens en de overwegingen of de opvattingen van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje gebruiken. Ja, ik ben geen nou, seconde verrast. De hele dag niet. En ook niet met al die andere oogelijke nieuwsfeiten die. Maar me... dat doe je te langs, Jampje. Eigenlijk. Kan zijn, zei de resident. Maar ik zit helemaal niet te wachten op de mening van de man op de straat. Tja, zei Pieter Klein. Ik vind het helemaal niet raar als je een reactie van uh, publiek meeneemt in je uitzendingen, ook bij gebrek aan sprekers. Maar dat zou jou onzin vinden. Vind ik het legitiem. Als je, bevolk... als je gebrek aan sprekers hebt, moet je niks zeggen. Nou, de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws was er na een kwartier praten wel klaar mee. En de elitaire houding waarmee ze bijvoorbeeld ja, klinkt... Jean-Pierre en in dit geval ook Roos ro ro Slikker zeggen, dat is allemaal niet en walgelijk en baal wat vies. Jongens, zet die televisie dan uit, ga een boek lezen. Ga naar de tuin, ga met je hond praten of geef je vrouwen zoen. Alsjeblieft, houd toch op met dat zure gedoe. En zo ging dat vanmiddag bij NCW-programma Lunch... terug te beluisteren op radio1.nl. Martijn Naarhuis, en, uh, dankjewel. En gefeliciteerd met uh, de linkshandige... Bak. Ja, jij ook. Even een linkshandige high five. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het binnenhof...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 Zo mixt het komisch duo E-Goodest Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robeco-summernights.nl. Ontdek online de leukste en meest originele winkeltjes van Nederland. Kijk alvast binnen op hollandtour.nl Door schrijf je met OE.